Ik heb een excuus voor mijn aanwezigheid. Jacques, wat gebeurt daar buiten? Het kanaalje vecht met de lijfwachten van zijn majesteit, madame. Wat? De voorpleinen van het paleis liggen vol doden met uw verlof. Oh, dat is schandalig. Monsieur de Plougastel heeft het al gezegd. Oh, Aline, zijn de poorten nog dicht, Jacques? Naar ik gehoord heb, er kan niemand Parijs in of uit. Oh. Door alle straten lopen wendige wapens die iedereen aanhouden. Nee, Men is zelfs zo brutaal geweest om een paar lieden van hoge geboorte in de scène te gooien, madame. Oh, oh, madame aan te twijfelen dat het rogan zal lukken om hier weg te halen. Als ik zo vrij mag zijn een opmerking te maken, freule, oh. zou ik madame aan u willen aanraden... ...dan liever op eigen gelegenheid weg te gaan. Het gespuis zal naar mijn vreesde plundering overgaan. Oh, hoor het toch, hoor het toch, het wordt steeds erger. Maar waar zouden wij heen moeten, Jacques? Ben jij een schuilplaats? Tot mijn spijt niet, freule. Welke Jacques, ik ga hier weg. Laat de koets gereed maken. Maar madame, we komen hier door die mensenmassa heen. En als ze de wapens op de portieren zien... Ach, dat vergeet ik telkens weer. Ik... oh, ik weet niet meer wat we moeten doen. Wat zou jij ons raden, Jacques? Ik heb hier met uw verlof geen raad te geven, madame. Ik zal zo vrij zijn u mijn onmiddellijk ontslag te verzoeken. Ben jij gek gelukkig? Een twaalf jaar oude dienst. Waarom? Mijn eigen belang is met deze dienst niet langer overeen te brengen, madame. Maar jij mag ons toch niet zo in de landen laten, man. Wij zijn toch altijd goed voor jou geweest? Mijn man heeft jou herhaaldelijk uit de handen van de politie gehouden. Daar hoef je me niet aan te herinneren. Gamene haai met je lieve maniertje. Oh. Ik doe wat ik wil. Verstaat je dat? De tijd van lakeien is voorbij. Oh. En ook geef je maar dadelijk honderd die op. Ik roep het je binnen om je aan de lantagen af te knopen. Geef op. En die ringen mag je ook afdoen. Sark, ik. Ik begrijp je niet. Dan zal ik je leren begrijpen. Blijf oh. maar, kerel! Laat los. Hou jij je maar stil. Met jou heb ik andere plannen. Zo. En nou dat halssnoeren. Ah! Oh, Oh! oh. oh, oh. oh ik kom om. Hetgeen mijn bedoeling was. En hier heb ik nog een zakpistool. De volgende kogel gaat aan je kop. Maar hier op je knie om vergeving vragen. Kan hij? Mevrouw, oh, mevrouw, niet zo, zo vrouw. Madame, nou, ik, ik smeek u, laat vrouwen. dat pistool weer doen. Jij hebt nog drie tellen om vergiffenis te vragen, Nero. Vergiffenis, madame, vergiffenis. Ik, ik meende niet wat ik zei. Oh, ze is trouw gevallen. Geen en haar in die stoel. Ik kan niet zo. Denk liever aan je kom. Vlug een beetje. En nou naar buiten met jou. Snel. Ik word me bedenken. Ik, ik zal zo het bloed vrouw. Ik hoop het van harte. Weg, zeg ik. Ik ga al Oh, gelukkig. Ik, ik dacht dat u bewusteloos was. Uit deze laden, madame. Ik, ik had niet u de plukastijn verrenting leggen. Niets meer ja, het zijn verkeerd. en zijn uitgenomen, madame. Oh. De grootste hoop volk is erbij. We verder verderop. Misschien kunnen we nu wegkomen, madame. Oh. Goddank. Ze zijn. Ik weet maar niet van mijn vermomming. Dit is al wat er van Charvel Latour d'Azir over is. Vreselijk. Met die coquarde op je hoed. En waar heb je die smerige jas vandaan? En die afgedrapte schoen. Oh, Ga gewoon zitten toe. Hm. Bent u alleen, monsieur de marquis? Ja. En ik geloof dat niemand bij je naar binnen heeft gaan. Hoe zeg Zervet, verder een geluk dat je hier bent. Nu kun je ons helpen. Als ik het goed zie... ...heeft monsieur zelf hulp nodig. Inderdaad, vrouw. U ziet het heel juist. Met jouw invloed aan het hof, Gervais? Ben je in ongenade gevallen? Beste Therese, het hof is in ongenade gevallen. Oh. Pijt gaat peupel. Het kan zichzelf niet eens meer beschermen. Maar wat is er dan nu weer allemaal gebeurd? De Zwitsers, de lijfwacht... ...hebben de honderd ridders van de poenjaard... aangevallen door het kanaiën. Oh. We hebben een paar salvo's op ze gelost. en ze stoven uit elkaar als opgeschrikte bussen. Oh, verschrikkelijk. Toen heeft zijne majesteit, onze wijze koning, het nodig geacht. ons, ons, versta je wel. te bevelen geen verder verzet te plegen. En was het vechten toen afgelopen? Het vechten wel, helaas. Het moorde niet. Want toen het gepeupelde lucht van het bevel kreeg. stroomde het bij duizenden tegelijk op ons af. Ze vermoorden iedere lijfwacht, iedere zwitser. Oh. en iedere ridder die zijn handen kregen. Ze stormden als bezeten door de tuilerieën en sloegen alles kort en klein. De koning. Zijne majesteit zat met de koningin en zijn kinderen in een loge in de wetgevende vergadering... en hoorde de debatten over zijn afzetting aan. Is dit de enige manier waarop u over uw vorst wilt spreken, monsieur? Het is de enige manier die hij me heeft overgelaten, vader. Omdat het bitter als men zijn brave kerel als nutteloos ziet vallen. Um, ja... Nu begrijp ik de walgelijke vermomming van je. Als ik me openlijk in de status zou vertonen, leefde ik geen vijf minuten meer. Ik sta bekend als een verbeterde vijand van het gepeupel. En het gepeupel is helaas bezig koning te worden. Oei, ik zou alles willen doen om je te helpen. Maar ik, ik, ik weet niet. Ik raak steeds erger in de war. Arme vlinder. Hoe zou jij deze smerige werkelijkheid aankunnen? Maar ik heb een plan. Zijn je bedienden nog? Nee. En die hebben me in de steek gelaten. Oh, zaken heeft zich toch zo afschuwelijk gedragen. Als er hier nog een lieverij van Saak hangt, dan ben ik gered. Die is er. Ga maar naar de zolderverdieping, Daar is een kamer. Vlak naast de bergbeschulstien. Ik zal het wel vinden. Kun je misschien iets te eten geven, de Ik ben uitgehongerd en doodhoop. Ik zal wel iets opzoeken voor u in de keuken, monsieur. Graag. Dan hoop ik dat de dames me zullen willen excuseren. Ik zal even met je meegaan, Aline. Dan kunnen we samen zoeken. Vreemd. Nu valt me eigenlijk pas op dat ik niet eens weet... waar de dingen in mijn eigen keuken liggen. Oh, wat is dat? Aline. Wacht even, Marianne. Niet open doen. Mam, met een breedgerande hoed op... en een driekleurige gezet om. en er staat een koets voor... Hebben. Laat hem niet binnen. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat gebeurt er? Hij heeft de deur opengetrapt. Maar ik heb het pistool nog. André-Louis. Jij ook al vermomd, jongen. Vermomd? Die scherp, die kokarde. Ik ben afgevaardigde, zoals u weet. Oh ja, dat kan ons misschien van pas komen. Als monsieur Rougain ons komt halen. Rougain durft niet te komen, daarom ben ik hier. Maar daarom niet alleen, madame. Ik zou u eens wat nauwkeuriger willen bezien dan ik tot dusver gedaan heb. Wat zeg je? Nee, Waarom? U zult het ongetwijfeld billenken, madame. Dat ik, die na 28 jaar eindelijk de kans heb gekregen vast te stellen hoe mijn moeder eruit ziet. Oh, oh. Zul ik een kans ook aangrijpen. Oh, oh. Wie? Wie? Wie dat geheim verraden heeft, bedoelt u? Een onbescheidenheid van de chevalier de Gabriel, madame. Waaraan u, als we geluk hebben, uw leven zult danken. Dus? Dus je weet het. Zoals u zult hebben opgemerkt. André, mijn jongen. Laat me je eindelijk, eindelijk kunnen omhelzen. Dat zal ik met uw voor lof voor onbepaalde tijd uitstellen, madame. Heb je zo'n heklam, André? Ben ik dan zo te kort geschoten? Wat uh. komt mij voor, madame? Dat u deze twee vragen niet mij hebt te stellen, maar uzelf. Uh. Ik zou u antwoorden dat een vrouw door het simpele feit dat haar een kind geboren is, nog geen moeder wordt. Oh, André! Schellig niet, als ze zich ervan ontdoekt alsof het een hond. Oh, André, dat is te En dat is niet waar. Zo heb ik het toch nooit bedoeld. Zo heb ik het jarenlang gevoeld. En dat is dan toch niet mijn schuld, madame? Ik, ik, ik wist niet wat ik doen moest, André. Als monsieur de Poulcastel het geweten had. Hij en zijn, zijn kinderfamilie. Twee voor u geldige redenen dus. Om een kind zonder liefde en bescherming te laten, madame. En er nooit meer om te denken. Maar ik heb altijd aan je gedacht, André. Weet je dan niet meer dat ik naar je toe kwam? Dat ik naar je kwam kijken? Altijd vroeg ik haat, jongen. Altijd. Maar ik ben geen dappere vrouw. Ik, ik, ik weet nooit wat ik moet doen. Ik, ik doe altijd alles verkeerd. Dat, dat weet ik wel. Fouten, domheden, vergissingen. Het hele leven is niet meer dan een smakelijke stomiteit. Dat lijkt u wel duidelijk. Oh, Aline, arm kind. Dat jij hiervan getuige moest zijn. Vreselijk. Aline zal toch al niet zo blij zijn met mijn komst. Waarom niet? Ik heb je aanstaande echtgenoot gewond. Ik, ik... Ik begrijp je niet. Zoals je wilt. Mijn nachtje me nu niet. Aline, ik hou van u. U bent altijd heel lief voor me geweest. Als we uit deze hel willen komen, dames, zullen we moeten voortmaken... ...en gevoelsuitingen tot lachen bewaren. Heb je een vrijgeleide bij je, André? Mijn scherp is meer dan een vrijgeleide. Ah, er is de lakei. Vlug, kerel. Er staat een koets buiten. Maar ga er niet achterop staan. Dit livrei is een uitdaging op zichzelf. Ik wil geen voordeel trekken uit uw onwetendheid, monsieur. Deze vermomming zou u om de tuin kunnen leiden. Wel, huh? alle duivels! Tachtour! <laughs> Wat valt er te lachen, monsieur? Maar dit is toch bijzonder grappig. Voor jou zou ik mijn nek moeten wagen. <laughs> uw vreemde zin voor u, maar, monsieur, is mij bekend, maar dan. Ik toch... had nooit erover dromen u nog eens in die onmogelijke rol van eerlijk man te zien. U kunt gemakkelijk dapper doen tegen iemand wiens rechterarm nog niet helemaal bruikbaar is, monsieur. Oh, juist, yes, ja. Wel, je hebt drie minuten om je weg te pakken. Nou, André, monsieur zal onherroepelijk zijn dood tegemoet gaan. Het is jammer voor monsieur, maar grote edelmoedigheid kan hij van mij niet verlangen. Eigenlijk moest ik hem overleveren aan het dichtst bij zijn de wijkcomité. Oh. Dan stond zijn hoofd binnen een kwartier op een piek, waar het ook thuis hoort. André! Wees genadig! Het noodlot heeft ons hier samengebracht. Hij krijgt de vergelding die hem toekomt. Hij heeft de gevaarlijke welsprekendheid zo lang met geweld bevochten. in de overtuiging dat hij in zijn recht stond. Nu kan hij het geweld en de overtuiging van een andere kant hier kennen. Ik ben blij dat u er eindelijk ook zo over denkt, monsieur. Als geweld overtuigender is dan welsprekendheid. hetgeen ik met u eens ben. laat dit pistool dan tegen u spreken! Nee, oh, Zeg maar! Dat niet! Dat is afschuwelijk! Waarom onvermijdelijk. Hij heeft haar haallijk maar nu ben ik een opgejaagd mens. En dus een soort van. Fier die scherpkeel. Nee, nee, doe het niet, André. Ga bij je vandaan, vader. Verwijzen ben je gek geworden. Dat van hand was. Nee. Oh, aan! Ik heb ook een pistool. André! Zo, ook in mijn linkerhand, Marquis. We zijn de partijen gelijk. Wilt u iets opzij gaan? Moeder? Oh. We zullen werkelijk moeten voortmaken. Het eerste schot is aan u, monsieur. André! Jardin! Je... Luister naar Marleen. Hulp dan toch. Nee. Wij vuren tegelijk. Ik tel tot drie. Eén. Hop. Om godswil. Hou op. Twee. Gerve! Je gaat je zoon doodschieten. Wat? Wat spreekt je daarvoor? Waanzin, Therese. Wat? Oh, Gerve! Het is geen waanzin. André. Kijk niet zo, zo duivelachtig. Leg dat pistool weg. Dit, dit is de Madame. u kunt dit niet meenemen. Als jij de waarheid spreekt, Teresa. Waarom is ze mij dit al nooit verteld? Wat had jij kunnen doen, zegt hij. Jij kent de Ploegastel-familie. Tenminste, zo goed als ik. Ze zouden jou, mij en André geen rust gelaten hebben. En als het niet was omdat jullie op het punt stonden elkaar te vermoorden. Waarachtig, zegt hij. Niemand zou het ooit hebben geweten. Dit, dit is meer dan ik aankan. U zult begrijpen, monsieur, dat ik met deze nieuwe onthulling even weinig vereerd ben als u. En dat ze niets verandert aan de vijandschap die tussen u en mij bestaat. Ach, ik zat er redeneer als een toneelhout. Wil je me unkt en een ramzenvier geven Ja, meneer. Dank je. Hier. Een vrijgeleide voor u, monsieur. Het staat op naam van madame Slakij. Oh. Neem het, en verdwijn volgend. Maar is er dan niets in jouw geest aan haat... En nog eens haat, André. Kun jij niet anders dan wonden met je snijdende tong? De beste vriendje je ooit gehad hebt. heeft hij vermoord. Het meisje waarmee ik wilde trouwen, heeft hij gemaakt tot een vrouw... met wie waarschijnlijk niemand meer trouwen wil. Van plotseling uit de lucht gevallen vaderschap kan dat niet ongedaan maken. Ja, aan je hartvochtigheid herken ik het geslacht dat het Een geslacht van tijgers. Dat u zo een onrechte beurt blijft gaan, Denk er, de monsieur, dat ik het vervoei. Zwijg er dus over. Maar ik wil dat jij zult begrijpen hoe verkeerd je opvatting is. Ik heb nooit gevochten tegen je de Vigouin om zo'n grote mond. Hij was een van degenen die bij stand aanvallen. En ik ben ook in de leer dat bij stand boven alles gaat. Denk jij dat jouw vrienden anders zijn? De tijd dringt, monsieur. En u lijkt me de laatste die daarover zou kunnen filosoferen. Toch wel. Want dan mag ik jullie nu ook maar pas in handen hebben. Ken ik al lang van dichtbij. Er zullen bij jullie ook mannen opduiken... ...die hun eigen oordeel aan dat van de anderen zullen opdringen. Altijd zullen overheersen en heerser zijn. Misschien wel, maar dan nooit meer zo corrupt en dwaas als u. Ja. Wacht af en begrijp dat ik mijn rechten verdedig heb... ...zoals jij het ook doet, meer niet. Uw spelletje met Flimand Binet. Zou ik dus moeten zien als een edelaardige verdediging van uw stad, van uw recht? Ik ken jouw relatie met haar niet. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Maar zou het verschil gemaakt hebben als u die wel gekend had... Waarschijnlijk niet. Ik ben wie ik ben. Oh, laten we hier een eind aan maken. Laten we elk onze eigen weg gaan. En proberen dit alles te vergeten. U hoort het. We moeten weg. Heer Als je meer wordt ingelicht zou ik misschien veel ellende hebben kunnen voorkomen. Ach, oh, zijn we... Alles is gegaan zoals onvermijdelijk was. Vaar wel, Teresa. Vaar wel, André, laat het vrede tussen ons zijn. Spijt me, monsieur. Als bastaard heb ik het verzoenen slecht geleerd. Gaat u heen voor het al laat is. Dien de achterdeur. Misschien zien we elkander weer. Oh, oh, my God. Oh. Oh, oh, my God. Oh. <laughs> What do you What oh, new Burger, nog Bent u hier? Zoals je ziet, man. Kom eens hier. Wat is je opdracht? De gewezen in de Vloekerstuin en de gewezen freude de Gatriac arresteren en overbrengen naar de AV. Oh, oh, oh. Van wie is die opdracht? Van Burger Danto. Uitstekend. Nou. Ga dan terug en zeg Burger Dan dat ik de twee arrestanten meeneem naar Meudon in verband met een belangrijk onderzoek. Het spijt de Burger, maar hier staat dat ik die twee onder geen enkele omstandigheid mag laten gaan. Met wie ook. Je ja, ijver is bij zijn zwaarder, Sergeant. Hoe heet je? Lavart, Burger. Bertin Lavart van de Nationale Garde. Ik zal het niet vergeten, dat kun je berekenen. Ik zal je een briefje voor Burger Dan meegeven, dan is alles in orde. Spijt de moeite, Burger, maar orders laten dat niet toe. Het geit twee gevaarlijke dametjes te zijn. Burger Danton heeft me een minuutje met Madame namelijk hier tien beloofd dat ik ze liet ontsnappen. Maar ik zeg je, dat Burger Danton, niet de beste vrienden ter wereld, zijn man. Er zal er niks op tegen hebben dat ik hem help bij het onderzoek. Of vertrouw je me niet? Ja. Je bent een van de beste die we hebben, Burger Mokkel. En als het niet om mijn nek... Schuur dan een van je mannen met dat briefje weg en ga zelf mee. Ik heb een spoor ontdekt waar Danton niks van af weet. Een complot om de wetgevende vergadering uit te moorden. Wie dat helpt uitkluizen. Draagt in de handkerel. Uh. En, uh, en u neemt alle verantwoording op, uw burger? Daar kun je op rekenen. Ja. Geef me die zandstrooier eens even aan. Alsjeblieft. Stuur daar een soldaat mee naar Danton en laat ons zo snel mogelijk vertrekken. Heb je een voort daarbij? Een kleine huiskarburger. Er stond de zo onder de straat met dus een stel dronken burgers mee weggereden. Duivel, die is van mij. Waar was de voerman? Waarschijnlijk ook naar het plein om daar een aristokop op de pieken te zien schommelen. Een idee voor de dames. Maar ja. Laat de gevangenen met rust, sergeant. Ze krijgen nog benauwd genoeg. Kom mee, dames. Ik raad u in uw eigen belang aan geen tegenstand te bieden. Stil. Er, er is niets aan te doen, madame. André, bent u dat burger? U kent die vrouw. Hoe durf jij zoiets te veronderstellen, kerel? Ik ken kennen geen kanaai. André is onze arme lakei die voor jullie op de vlucht is. Dat rare liedje leer jij dan af, juffertje. En je lakei ontloopt zijn straf net zo min als jullie. We zijn klaar, burger. Hier, Magda. De... Ja, sergeant. Ja. Renner, burger Danton, we geven dit briefje. Vraag, sergeant, opschieten. Anders komen we veel te laat in doen. En mij zal het niet liggen, burger. Vanuit jullie, naar buiten. Hier, monsieur. Ah. Marquise. wat ziet u eruit? Dat is het livraai van... Komt u uit Parijs? Hoe is het dan? Een laaiende helft. De Zwitsers dood. Ja, erin geslagen. En de koning machteloos. Ah. Tanton en Marat zijn aan de macht. Ja. U moet dadelijk weg, want dan komt u gevangen nemen. Wat? Dat gepeupel wil mij gevangen nemen? Dat zou ze niet meevallen. vallen. Bovendien moet ik op adienen, madame de ploek wachten. andré Louis, zou ze hierheen maar. Ik weet er alles van. Maar achter een deur heb ik gehoord dat het al te laat was. Een kerel van de nationale garde kwam met een arrestatiebevel. Oh. En bij de poort hoorde ik dat er een afdeling soldaat naar u op weg is. Hm. U kunt niets bereiken met wachten. Rechte hemel. André ik kan niet helpen. En hij heeft zo'n hoge functie bij dat dat buis. Op het ogenblik is een viswijf machtiger dan een lid van de vergadering. Hm. Maak voort, je van chevalier. Sla mantel om. Steek zoveel mogelijk geld en sieraden bij u. En volg. Me. Nee, ik denk er niet aan. Weet huh? je maar. Hm. Aan alle jachtgeweer uit de bovenstraat. En laat ze. Zoals monsieur bevindt. Wat moet dat betekenen meneer je maar Ik zijn. heb niet van niets van hele op een jager gehouden, marquis. Ik kan me een flinke tijd lang verdedigen tot de namen komen. Maar heb je dat niet begrepen dat ze gearresteerd zijn? André zal heus heuze wat op vinden om ze weg te krijgen. Dat is een andere jongen, André. Een echte Latour. Ja, hoewel. Uh, wat, wat zeg je? Ben jij zijn vader? Ja. Tenminste, zijn moeder heeft me vandaag verteld. De reinste waanzin. Maar ik blijf bij de caberniak. Dit zijn alle nieuwe geweren, monsieur. Moeten die oude donderbussen die nog boven zijn ook hierheen komen? Tuurlijk, kerel. Alles waar een kogel of een laden grof aangel uit kan vliegen... moet hierheen komen en geladen worden. Laten we daar vast mee beginnen te laten, uh, Daar ligt nog een, uh, een, een kruidhoorn. We kunnen het beste post bij de buitendeur. Daarover zien we de oprijlaan. Nee, nee, nee, nee. We gaan op het bordes liggen. Achter de balistrade. Dat worden we niet zo gauw gezien. En, uh, uh, niet zo gauw, raakt. Monsieur, er komen soldaten langs de landweg. Er is een kleine huiskaart bij. We schijnen hierheen te willen. Breng deze geweren naar het bordes. En bukken, Benoit, anders zien ze je. We gaan dan naar de kelder tot alles voorbij is. Monsieur weet dat ik heel goed mekken kan. Monsieur zal me toch toestaan te vechten. Ja, dat is heel gevaarlijk voor jou, arme kerel. Waar monsieur gaat, ga ik met verlof. Nou, waaruit dan. <coughs> klaar, laat u nog even... Ja, zo. Tot je niet kapotjakt. Op onze pasten dan. Eerst een lading vers rood door dat huiskarretje. Bij wijze van wachtschuur. Jack. Er zitten vrouwen in dat wagentje. Dat zijn. Dat zijn Therese en Aline, onder bewaking. Nou kruipt er als de weerlicht daarheen. Hij schiet alleen op die soldaten. Maar wacht op mijn schot. Edouard, zorg ervoor dat er geen geweer ongeladen blijft. Uitstekend, monsieur. Uit elkaar mannen! Achter die bomen en overtrekking naar voren. Ik je dat niet. Maak het je bijkom, man. Ik pas wel op de gevangenen. Ja, André, je bent toch iets wegrijden. Wat voor het om zijn niet er te schieten? Ik rijd naar de andere kant van het huis. Maar langs de heg, Dan zien de soldaten ons niet. ...man ledig gemist? Ik ook, helaas. Die sergeant weet wat hij doet. Ja. Hij wil ons omsingelen, Cabarillac. Kijk. Kijk, daar gaat het vagentje. Ja. Maar ja, dat... ...dat is André-Louis die de leidsels heeft. Hij komt hierheen. Ik heb het altijd wel geweten. Een beste jongen. Duivels. Dat scheelde niet veel. Je lijkt je hoofd te veel zien. We moeten ze aan de rand van het trasparak tegenhouden. Dan kunnen André en de dames ontsnappen... Oh, oh, oh, Pas toch op, man. Ben je geraakt? Ik, ik geloof het wel. La, laat laat oh. mij weer helpen, monsieur. Achteruit, alstublieft. Ach, ben je gek, kerel. Zorg voor die geweren. Wees niet eigenwijs, cabriac. Achteruit, ik heb me wel. Oh. Hoor je het? Ja, vooruit dan maar, Benoit. Is het erg? Een, een vleeswonde in de schouder, monsieur oh. de marquis. Neem je meester op en breng hem naar monsieur André. Goed zo. Achter die boom blijven, jij. Ga oh. ah, weet je oh. En zegt tegen Monsieur André dat hij onmiddellijk een galop vandoor moet gaan. Wat monsieur is u Ik zal met uw verlof eerst de wapen... Nee, die... ga weg, man. Dat doe ik zelf wel. Zorg voor je meester. Raak! Ach, mooi zo. Ja, dan ben ik zo vrij. Heeft u wellicht nog een boodschap voor de dames? Met uw verlof uh, steunt u maar op mij. Ja. ja, wens een goede reis. En zeg tegen monsieur André dat ik tot het inzicht wil gekomen. Raak! Ach, mooi zo. Ja, meneer Marquis? Dat zijn vader een grote idioot is. Zul je het niet vergeten? Oh, dat is niet, meneer Marquis. Mooi, weg dan. Ik dek jullie. Oh, oh, oh. André, André, daar komt Benoît. En oom, de oom is gewond. Hierheen. Oh, wat, is er, oh. Oh. Oh. wat is er, oom? Gewond? Oh, het, het valt nogal mee, geloof ik. Wie knalt daar nu op die kerels los? Monsieur le marquis de la Tour d'Azir, monsieur. Ik moest u zeggen dat u dadelijk moest weggaan en snel. Dat zullen we. Stap in, ja, ja, oom. Ja, ja, Jij ook, Benoît. Maar je kunt je bert dat we niet alleen achterlaten, André. spijt me, maar dit is oorlog. Ik heb de zorg voor u allen. Dat ligt de soevereine Benoît. Die dat je oma mee verbindt. Ja, zeker, meteen. Me. Maar jullie laten ze erbij als een lot over. Hij oh, nee. wil het. het. Oh. hij wil het. O, hij wil het. Zelf zo. Uh, met uw verlof, madame, stil Marquis kan nog best wegkomen. Oh. Hij ligt achter de balistrade en vlak bij de loewebosjes. <hham> Goed zo. Andere leurnaar. Uh. O, oh. jij, jij hebt de rest van je boodschap. Dat ik vertrouw. Oh ja, monsieur le marquis wenst de dames een goede reis. En u, monsieur André-Louis. Ja? Hm, moest ik zeggen dat monsieur le marquis tot het inzicht is gekomen. Ja, tot dan, man. Het reis Ja, ja, het is een vreemde boodschap, monsieur. Zeg het is, toch maar. Ja, dat uw vader een grote idioot is, monsieur, met uw verlof. Oh, juist. Dankjewel, Benoit. Het is misschien een vreemde boodschap, maar in ieder geval een goede. Oh nee! Galerie. ze hebben ons al niet gezien. Hier, Benoît, neem de tuigels over. Kom, probeer achter die bij te komen. Ik zal van de praat houden. Zoals monsieur beveelt. afgevaardigde Moreau. Wacht, meester, waar gaat u heen? Wij zoeken het huis van de gewezen chocoleer de Cabrelac, burger Wij hoorden schieten en dachten dat er iets verdachts over de weg is. Ja. Zo, is dat de manier om je aan je opdracht te houden? Pardon, burger Moreau, ik dacht dat er geen kwaliteit... Je opdracht aan... luidt niet dat je achter spook of geluiden moet aanjagen, is het wel? Nee, maar... Uh, Wil je burger... een ogenblikkelijk maken dat je wegkomt? En zorgen dat je die restoren in kracht pakt? Als je hem niet vindt, geef ik geen zoen meer voor je hoofd, elfka. Als... Ik ga het even follow Dus, uh, dus jij beweert dat ik een hele middag en een stuk van de nacht buiten de Westen ben geweest. Zo is het, beste Petro. Uh, wat, wat, uh, wat moeten we nou in dit bos? Als er voor de dames geen herberg of desnoods een boerenhoeven te vinden. Dit is veiliger. Oh. Tanton zal nu ontdekt hebben dat ik voor zijn zaak niet de betrouwbaarste handlanger ben. En aangezien ik hem een beetje ken, twijfel ik er niet aan of hij laat vlijtig naar mij zoeken. Het is dus, dus om onsentwil. heb jij een hele carrière opgegeven? Arme jongen. Op het moment dat het schieten bij de tuilerie begon, was die carrière al ten einde, huh? Toen waren wij Girondijnen al uit de tijd. Oh, ik begrijp je niet, jongen. Die verduivelde politiek altijd. Het is niet zo oh. moeilijk, weet wel. De hofpartij heeft het volk net zo lang met geweren en dolken gedreigd. Net zo lang gemene zaak met de Pruisen en de Oostenrijkers gemaakt. totdat hetzelfde volk buiten zichzelf is geraakt. En nu op zijn beurt op een dolle manier aan het moorden slaat. Gematerde figuren zoals ik zijn nu machteloos. Ten meer omdat ik er weinig voor voel mijn hoofd te buigen onder de guillotine. Aha, aha. Herken je nou eindelijk het verkeerd van je was om de partij van die halsafsnijders te kiezen. Hè? U begrijpt het nog steeds niet. Op, uh, het zijn nooit een paar ophitsers die een heel volk in beroering kunnen brengen. Maar als dat volk jaren van diepe ellende en rechteloosheid heeft moeten ondergaan. ja, dan is het maar weinig meer nodig. Maar ik ben toch altijd rechtvaardig door mijn mensen geweest. En toch zit ik als een landloper in het bos. Met mijn huis verbrand. Een beetje geld weg. En Aline, die nog nooit iemand kwaad heeft gedaan, is er net zo aan toe. Om maar niet eens te spreken over je moeder. Daar, daar, daar heb je al drie mensen die toch maar achter geen schuld hebben. Tje. Maar madame de Plougastel heeft nu haar naam niet mee. Nee. Het, het gaat ook niet om u of alleen. Het volk wenst af te rekenen met een klasse... die te veel arrogante uitzuigers heeft opgeleverd. Te veel geweldige feesten. Terwijl het volk in hongersnood leefde en verwilderde. Ja, ja. Nou ja, ik, ik, ik vraag me af waar dit alles op moet uitlopen. Oh. Danton zal zich ook niet staande kunnen houden. Maar dat zal ons niet helpen, want dan zal Rob's Pierre in de macht komen. Hm. Voor ons betekent dat nog meer gevaar, dat is een onvoorzoenlijke pedante kwast. Ach, ach, ach, ach. Waar gaan we heen, André? Wat ons betreft naar de grens en vandaar naar Dresden. Huh? Dresden? Uh, wat moeten we daar doen? Ik heb daar een niet-onaardig stukje grond en een behoorlijk huis. Huh? Hoe, hoe kom je daar aan? Hoe heb je dat klaargespeeld, jongen? Alles wat ik overhield aan mijn schermacademie... stuurde ik naar een notaris in Duitsland. Ach. Hij heeft dat allemaal voor me geregeld. Eh, heb jij dat dan zien aankomen? Maar natuurlijk. Vergeet u niet dat ik Scaramouche ben. Ah. De gewiekste die, die nooit met zijn gehele hart ergens achter staat. En bovendien... ik behoor tot geen enkele stand. Hoe zou ik dan de, de revolutie kunnen aanhouden? Ja, maar je weet nu toch wie je vader was? Ja. En? Hij heeft onze aftocht mogelijk gemaakt. Hij is op een fatsoenlijke manier gestorven. Bij dit grafschrift zou ik het willen laten. Weet jij dat je op hem lijkt als het ene ei op het andere? Hè? Betoelt u dat ik net zoveel schurkenstreken achter de rug heb, hoor? Oh, wie weet, hè, als je ervoor in de volgende gelegenheid was geweest. En ik weet ook niet of het wel schurkenstreken waren. Maar voor die ene vriend van jou heb jij hem er vier ontnomen. Hij ontnam je een vrouw, maar... ...zonder het te weten. Hm? En Aline? Aline hield van Wel, nee, mijn jongen. Ze wilde hem niet meer zien. Omdat hij geen afstand van dat duel met jou wilde doen. Zo. Hm. Dat is... Dat is merkwaardig. Merkwaardig, zeg je? Ik... Ik heb Aline helemaal verkeerd beoordeeld. Maar dat besef ik nu pas. Ach, er is misschien nog wel iets... ...dat jij die zaak zal moeten beseffen, jongen. Hm? Ik begrijp je niet. Nou oh, ja, afwachten dan maar. Misschien helpt ze je wel. Maar één ding staat voor mij vast. Jij en je vader. Jullie zijn alle twee idioten geweest. Jullie hebben tegenover elkaar gestaan als, als woedende beren. En, en, en zo'n flink, misschien wel het mooiste stuk van je leven... ...dat bij God zo kort is, verknoeid. Als hij Filip niet gedood had... Ja, dan had jij wel een andere vijand een andere reden, een uh, revolutie gevonden, jongen. Omdat, omdat, uh, ja, om, omdat je een te daar hier, bent, allemaal. Hm? Ik heb u nog nooit zo horen filosoferen, hoor. Huh? Nee, wie veel zegt, gaat veel domheden. En wie niet zo erg veel hersens heeft, moet er zuinig mee omspringen. Nou, kom maar, jongen, kom, kom, kom. Ben jij nou nog wat slapen, Ik? Huh? Ja. U moet slapen... En gauw ook. Oh god, mijn oude botten zijn te stijf om tot nachtrust te komen. Zet mij maar goed wacht. Ik denk er niet aan. Oh, nou, nou, nou. Wil je nog wel eens je mond houden en gaan slapen? Vregel, ik wens. Hm? <laughs> Zo stuur je hem ook naar bed toen je nog een kleine jongen was. Nou, ga ja, nog slapen. Je bent nog geen haarwijzer geworden, jij. Hm? ook niet? Gelukkig. <laughs> Goeie wacht. Oh. Slaap wel. Vregel. May be taken. Wait a dit moet wel zo langzaam aan de Fougese zijn. Blijf goed opletten hè. Waar u als je soldaten ziet? Ja, André. Zijn jullie wakker daar binnen? Ja. Ja, monsieur. Zodra ik iets verdacht opmerk, zal ik het u melden ja. met uw verlof. Waren dat Oostenrijkers, die soldaten van, uh, van André? Nee, dat was een kolonne van Franse militie. Ze gingen naar mijn idee de verkeerde kant uit. De Porsche liggen niet in het in het deur, dan stel ik maar voor. Kan zijn. Het is allemaal erg verwacht en onzeker vind dat je toch heel wat beter dan dat akelige afgevaardigde pak, André. Maar waarom kies jij toch altijd zulke gedempte kleuren? Waarom dan nooit eens een mooie rode jas? Of iets in pastelblauw. Misschien omdat ik niet graag opval. Aline. Ja? Is het waar dat jij mijn. Dat je de markies gevraagd hebt af te zien van dat duel met mij? omdat ze mond moeten houden. Het is te dus zwaar. Ik... Ja. En ik mocht het niet weten? Nee. Waarom niet alleen? Omdat je madame La marquise zou worden? Dat zou ik niet. Wat? En je hebt me zelfs gesteld... Ik was net terug uit de saaie André. Ik gedroeg me zonder dat ik er echt geen had... volgens de manieren van daar. Nee, Jij hebt je daar ook zo laten misleiden. Ik zie het niet van... Van de maar, maar nadat u wel heb je met eigen ogen gezien... dat je bewusteloos in je koets lag. Omdat hij een gewonde arm had. Omdat hij... Daar wist ik niets van. Ik dacht dat hij ongedeerd was. Ongedeerd? Maar, maar waarom? Dan begrijp ik er niks meer van. André, hmm? voor een duel zijn er toch altijd de twee nodig? Ja... Maar... En een skaramoer zou misschien op de gedachte kunnen komen... ...dat ik in de vooronderstelling dat de ander was getroffen. Maar dat... Maar dat is alleen... André. André. Denk om de anderen. Paard, lach je uit? Oh, wat paard. Een ezel, dat ben ik. Al die tijd, al die jaren hou ik van je. Oh, ja. en al die jaren probeer ik als idioot te onderdrukken. Omdat ik dacht dat, dat jij... Oh. Nou heb je het gezegd. Eindelijk. Paard span ik uit. En ik ga zelf voor die kar lopen. Oh! Als monsieur zo goed wil zijn daar nog even mee te wachten. Ik zie soldaten met u wel nemen. Oh, André. voor ons uit ook. Wat denkt u ervan, oom? Het zijn van geloof ik. Vrij van Geen vaandelsk. En kanonnen met te weinig paarden. Ze zijn op de terug, toch? Wat is er aan de hand? Waar gaan die soldaten naartoe, André? Waarschijnlijk niet daarheen waar zo'n tool ze hebben wil. We trekken terug. en oh, aangezien we niet verder kunnen, blijven we hier. Terug tot Metz en dan naar Verdunenburger. We kunnen niet meer. Is dat wel een veldslag geweest? We hebben geen veldslagen nodig om achteruit te moeten. Kijk u eens naar de voeten van mijn kerels. Geen drie pas schoenen in de hele compagnie. En hier, kijk mijn jassen aan. Overal scheuren en slijflekken. En dat is dan nog de beste van het hele zootje. Maar ja, mijn arme monsieur, daar moet toch iets aan gedaan worden? Heel verplicht, burgeres. Maar dat kan niet te kunnen. Elke jas scheurt na twee dagen. Elk maschoen is van papier. Het wil niet ontlossen en er zijn geen kogels genoeg. Maar die beschurken in Parijs, die de rijk verdienen aan onze Nou, ik moet verder. Trek met ons mee, burger. ons ons komen Oostenrijkse uzaren. Dat zijn duivels. En denk om de dames die u bij u hebt. Bedankt, burger, luidmans. We redden ons wel. Hier, ik weet niet of ze passen, maar die laarzen heb ik niet meer nodig. De Dexel. Commissarislaarzen? De Bedankt, burger. Als ze niet past, het lijkt de neus er vanaf. Wat die man zei, joh, u zagen, dat staat mij helemaal niet aan, André. Ik heb ik eens meegemaakt. toen ik nog een jonge kerel was, en onder de maas was een Dat zijn Kroaten en Hongaren. Wat hebben we voor wapens bij ons om? Twee degels en een zakpistool. Een half zakje kruid en een stuk of zeven kogels. Als die tenminste passen. Even kijken. nee... Nee, ze zijn onbarbaar. Kijk het, vrouw. Daar, op de heuvelrug. Links van de molen. Vreemde ruiters. Twee, drie, huilrode jasjes. Blauwe schaprakken. Het regiment van Adasdi. Waar het drie te zien zijn, zwerven ze er zeker honderd ongezien rond. Ik zou naar rechts uitwijken, André. Uitstekend. Ginds is in Warschau. Hoi, paard. Trek op. Daar, daar links, Monsieur André, daar komen er nog meer. Zij hebben ons gezien. Oh! Terese, alleen, lag plat in de wagen liggen. Het is hier zo nauw. Vijf hier gezegd. Hij bij het huis, blauw en witte uniformen, immigranten. Hola, hola, Fransen. Dat was wel net op tijd, monsieur. Onze bondgenoten zijn soms wat baldadig. Mijn dame, mijn respect. Ik hoop dat u geen nadelige gevolgen van uw wilde rit hebt ondervonden. Dank u zeer, monsieur. Ik ben de graf in de Plougastel. Is u misschien bekend waar monsieur de Plougastel zich bevindt? Helaas niet, madame. Sta me toe dat ik mij aan u voorstel. Armand Girard de Bouchaudienne. Ritmeester bij het regiment Dragon de la Reine. Geheel tot uw dienst, madame. Dit is de freule de Cadriac, monsieur. Monsieur de chevalier de Cadriac. En monsieur Moreau. Monsieur, ik zal even mijn lijst moeten aanzien. Dan kunt u passeren, Madame. Lijst? Wat voor Monsieur? Oh, een formaliteit, monsieur. Er willen de laatste tijd nog wel eens wat revolutionaire voormannen vluchten voor hun soortgenoten. Als wij ze in handen krijgen, gaan ze aan de eerste boomtak die ze maar dragen kan. Maar u veronderstelt toch niet dat wij revolutionaire zijn, monsieur? Het idee. Aline, schandelijk. Duizendmaal excuus, Madame. Het is niet meer dan een deel van mijn plicht... Waar heb ik dat ding nou toch? Ah, oh. hier. Oh, monsieur. Madame. Ik, oh, ik. Ik was zo duidelijk. Pas op, u zult vallen. Komt u van die wagen af vlug? Wees zo goed uw voet op het wiel te zetten. Mm. Pas op. Ja, laat u maar, monsieur. Ik hou madame wel. Oh, monsieur. Als. Als draait omheen. Oh. Oh, monsieur. Jullie daar, kerels. Kom hier en help me daar met de schaduw van die boom. Oh, oh niet beste. Hier. Hier is oh. reukzout. Oh, u moet het in uw hoofd om zo te vernederen met uw miserabele lijst. Wat oh. oh. een manieren, ritmeester? Ik, mijn plicht, vrouw, ik... Ik ga op zijn, monsieur, en stuur uw soldaten weg. Oh, oh. oh monsieur, de graaf hiervan hoort, zal het uw leven opbreken. Oh. Hij is een vriend van de duc de Barry. Stuur die kerels weg. Ik gelast het u. Oh. Ruk in, jullie. Oh, u daar, monsieur Moreau. Mag ik weten waarom u de grens over wilt? Monsieur heeft de goedheid gehad om te helpen, redmeester. Laat u wat water halen, alstublieft. Natuurlijk, vrouw mm. Hola, Ola, jij daar. Breng hem maar water. En, en, u hebt geen paard voor, monsieur. Mm. Ech, ik ben zo benauwd. U moet zo oh, gewoon mogelijk ergens naar bed gebracht worden. Mm. Benoit, André, help eens even. Zeker, vrouw mm. Zo, Voorzichtig, Benoit. Ja. Zo. Oh, eens oppassen. Oh. En nou, zonder schokken in de wagen. Ja. Oh. Zo. Oh. Waar is de dichtbijzijnde herberg, hè? Dat het Achter de bocht in die weg, daar vroeg u, vrouwen. Even voor de grens. Oh. Ik hoop dat madame weer gauw een goede gezondheid mag genieten. Dank u. Kom, Benoît, waar wacht je op? Fortpaard! Ik moet zeggen dat ik me tamelijk ben ook begon te voelen aan Want hier had je ook me met mijn degen nog wat de slagvaardigheid hebben geraakt. Zo had ik het ook begrepen, mijn jongen. Juist. Mijn hulde voor je uitstekend comediespeler. Madame. Madame. Zou je me nu niet anders willen noemen, André? Het is niet zo gemakkelijk. Zou, zou dit je misschien kunnen helpen? Wat is dat dan? Hier. Kijk zelf maar. Oh, bleu. Dat is de lijst van die of officier. Thérèse, Hoe heb je dat klaargespillen? Met de hulp van de voorzienigheid en alleen. Gelukkig begreep ik dadelijk uw bedoeling. U hebt het de meesterlijk ontzettend. Jawel, natuurlijk. Maar misschien staat André-Louis hier niet eens op. Oh, nee. Dan zou al die moeite voor niets zijn geweest. Toe, kijk eens gauw, André. Noi, jodere mie, maar... Ja hoor. Moro. André Louis. Met de bekende zwarte kruisje. Oh, de lummer heeft al weer de... gelukkig. Scaramouche. Die heeft er deze keer zelf niet zoveel aan kunnen doen. Dan zou hij mij wel eens kunnen bedanken. Nu ik hem nog eens het leven geschonken heb. Ja. Ik. Ik dank u. Moeder. André. Kijk, daar is de grens. Wens, monsieur, dat ik hals houd voor de herberg? Alsjeblieft niet, die is nog voor de grens. Oh nee, doorrijden tot de eerste herberg op de, de bodem, Benoit. Je was met superveel. Wat ons daar wacht, zullen we dan wel weer zien wat jij terwijs. Mm -hmm. Ik kan nu al zien wat er wacht op André, Louis en Aline. <laughs> Adieu, Frankrijk. Au revoir. Ali. Scaramouche. Scaramouche is dood. Waarom Zou je genoegen kunnen nemen met zijn plaatshoofd? Of, uh... André Louis Moreau is bijna. Monsieur Moreau. Ik geloof dat ik u zie lachen. Ja. Ik zal het proberen, André. Ja, ja, Scaramouche. Nog even. Dan krijg je eerst de eerste haver in het vreemde land. Wat zegt die dan daar? Holy Oh, jullie dacht. Je loopt toch voor die wagen, André? Ja. Hier is alles in, hoor. En hiermee besluiten we de avonturen van Scaramouche, naar Rafael Sabatini's gelijknamige roman opgetekend door Dick Dreux.